Die uh, bereikt hij bijna, Bender bij de eerste paal, maar de bal wordt weggekopt, opgevangen weer door Gundogan... ...die hem dan opnieuw naar de zijkant moet brengen. Prachtig gedaan, weer terug naar Royce. Nu zou er wat meer ruimte moeten zijn, dat schaft toch weer, daar is Bacikowski! En is het bijna 1-0, omdat zijn schot, dat hij in één keer uit de lucht plukt. Die bal is niet heel hoog, komt op 20-30 centimeter aanrollen. en één keer op de pantoffel en in de korte hoek ligt Noyer om te voorkomen dat dat een goal wordt... ...maar wel weer ten koste van de nieuwe hoekschot voor Dortmund, dat is al de vierde. En dit is toch al de derde serieuze doelpoging van Dortmund in deze wedstrijd. Nieuwe hoekschop voor Dortmund met Royce. Royce rechterkant, rechterbeen. Daar komt die bal voor het doel. De keeper kan er niet bij. Wordt uh, half geraakt door Boateng. En dan Robben, die het wel uh, wint van Schmelzer. Maar weer is het uh, balbezit voor Borussia Dortmund. Twee man in de lucht. Bal gaat naar de rechterkant via Blasikowski. Uh, Pisek. Maar dan uh, wordt uh, Blasikowski niet uh, bereikt. Ja, wel bereikt. Maar helemaal weer terug op uh, eigen helft. Waar de bal werd weggespeeld door Bayern. Bayern dat echt zwaar onder druk ligt van Borussia Dortmund. Met de weer goede opening naar de rechterkant moet de bal richting Royce. Royce heeft hem gekregen van Pisek. Pisek die doorgelopen is en nu gaat de bal weer eventjes terug. Even naar Subotic. Maar ik moet zeggen, verrassend hoor, zoals Dortmund speelt. Is gewoon sterker dan Bayern. Het is 9 uur, het nieuws op deze zender wordt uitgesteld en komt in de rust van het duel tussen Bayern München en Borussia Dortmund. De finale van de Champions League van 2013, waar het na kwartier voetbal een 0-0 staat. En Robert de bal terug moet spelen op Neuer, onder druk van weer heel veel gele die daar om hem heen staan. Er komt er weer een lange trap, weer moet Mansuk iets maar op een eiland uitzoeken wat hij daar met de bal kan doen. Hij is al blij als hij hem af en toe raakt. Dat lukt dit keer niet. Dortmund verdedigt uit. Maar dat gaat dan weer ten koste van balverlies. zo pikt Laam de bal op. En moet Weimars kijken hoe het op deze manier in de wedstrijd kan komen. Terwijl Müller nu aan de weg wordt gezet aan de rechterkant. En de bal meegeeft aan Martinez die een voorzet moet geven. En dat, ja, wat doet hij eigenlijk? Het is niet een voorzet. Die bal komt bij de eerste paal in de handen van Weidefellen. Het is zo'n mislukte voorzet waar Mansoet iets nooit bij kan. Maar staat een keeper niet op te letten, kan hij er ook maar zo in één keer in. Maar de keeper let dus wel op. En uh, dat betekent dat Dortmund de bal weer terug heeft na nou, nu precies 16 minuten. Het beklimmen van de Himalaya, zo noemde Jurgen Klopp uh, deze wedstrijd gisteren. Heel weinig mensen kunnen dat halen. En uh, struikelen soms een meter of tien voor de, uh, voor de finish, zeg maar. En dat zou heel goed kunnen met Dortmund, zei hij. Maar er zijn ook mensen die het halen. En zou Dortmund het kunnen halen? Die enorme berg beklimmen die ze vanavond aan het beklimmen zijn. En mensen dat zou van 80 maar... toch tegenwoordig? Dat zeg je? Mensen van 80 staan boven ja, op de himalaya lazik Waarom zou Dortmund Zo deze beurt niet uh, kunnen halen? Uh, in ieder geval is uh, de openingsfase, de eerste 16,5 minuut voor Borussia Dortmund... staat nog wel 0-0, maar een paar goede mogelijkheden gezien. Nu gaat de bal de diepte in, uh, wordt wel gekopt door Mandzukic... maar niet uh, een uh, medespeler bereikt. Maar via Martinez gaat de bal naar Alaba aan de linkerkant. Kijken wat David Alaba met de bal doet, speelt hem naar Ribery, krijgt hem terug. En dan uh, naar Martinez, de duurste aankoop ooit in het uh, Duitse voetbal. 40 miljoen werd hij gehaald van Bilbao, met uh, balbezit uh, nog altijd voor Bayern München. Met uh, Ribery aan de linkerkant, maar die raakt de bal kwijt. En dan kan er gecounterd worden door uh, Borussia Dortmund met Lewandowski. En die uh, heeft balbezit, maar maakt erbij een overtreding. Ja, het publiek van Dortmund is boos. Daar valt wel wat voor te zeggen. Omdat Lewandowski wel voelt dat ergens in zijn rug een verdediger van Bayern opduikt. Dat is Boateng. Die wilde langs. Hij maakt zich breed om te voorkomen dat het lukt. En dan wordt hij afgefloten. Ik vind eerlijk gezegd niet dat er heel veel aan de hand is. Dat vindt Lewandowski zelf ook niet vermoedelijk. Maar daar is hij niet echt mee geholpen. Want hij is de baas niet. En ik trouwens ook niet. Dat uh, is nou eenmaal zo. Schweinsteiger heeft de bal voor Bayern. En probeert een paasje binnen door te geven op Ribéry. Nou rekende Ribéry op van alles. Maar niet op dat. En als hij dan toch ten toneel en ten plaatse verschijnt. <laughs> heeft hij de pech. Dat Pisek de bal wil uitverdedigen. En die schiet hij nou precies tegen het hoofd van Ribéry op. Dat levert Dortmund een hoekschop op. Maar dat is het belangrijkste niet. Dat het levert Ribéry een uh, probleem op. Want die is maar even bij gaan zitten. Krijgt hij hem op zijn ademsappel misschien. Want hij uh, hapt naar lucht. Ik dacht dat hij hem op zijn gezicht kreeg. Dat is even goed. Hartstikke vervelend. Ribéry, die uh, blij zal zijn dat hij hier is, de finale van 2010 natuurlijk miste. Door die rode kaarten, die kreeg in de halve finale tegen Lyon toe. En drie wedstrijden schorsing kreeg, waarvan iedereen zei, God, was dat nou nodig? Oh, hij krijgt hem, zie ik nu, ja, aan de onderkant wordt. van zijn buik. En helemaal niet op zijn hoofd. Dat verklaart het feit dat uh, hij even naar ademhapte. Wij hebben, zoals u begrijpt, een monitor waar we af en toe naar de herhaling kunnen... Spieken. Goed, 18,5 minuut gespeeld. Een 0-0 stad. Nog altijd op Wembley met een uh, betere Dortmund. En Dortmund in de aanval met Royce. Royce is hij snel. Ja, dat is hij. Komt door Rand van vlieg. Op. Schiet op de vuisten van Neuer. En weer zo'n verrassend schot van uh, Royce in dit geval. Levert weer een hoekschop op. Nummer 5 al in deze wedstrijd. En daar had Neuer toch nog wel wat uh, last mee. Want uh, dat schot was verneindig, was goed. En uh, Neuer kan de bal alleen maar met twee vuisten opzij stompen. En uh, levert dus de hoekschop op. Vanaf de rechterkant waar Royce, die ze zowel rechts als links neemt, uh, uh, natuurlijk weer achter gaat staan. Kijken, nou, de koppers mee naar voren, uiteraard. De goede koppers. Eens kijken wat Royce met die bal kan doen. Legt hem bij de eerste paal. Te dicht bij de eerste paal. Laam kan wegkoppen. Wordt opgevangen door Smeltzer. En Smeltzer weet dat hij opgejaagd wordt door Robben. En speelt de bal dan helemaal terug naar Weidenfeller. Daar had je meer mee moeten doen met zo'n hoekschop. Die is niet goed genomen. Dan staat Royce nu buitenspel. Maar de bal gaat naar Lewandowski. Die komt er wel door naar Royce. Maar die schiet de bal tegen Laam op Laam. Terug naar Neuer. En zo hebben we bijna 20 minuten gespeeld. En staat nog altijd 0-0 in de Champions League finale tussen Dortmund en München. Opvallend is dat Dortmund al twee, drie keer ervoor gekozen heeft om vanaf een meter of twintig op het doel van Bayern te schieten. Alsof men het gevoel heeft dat Neuer daar te kloppen moet zijn. Wat wel opvalt is dat hij met de twee reddingen die hij uh, moest doen, vooral die op Lewandowski en die van zo even op dat schot van Royce, uh, toch een beetje merkwaardig redt. Dat zijn ballen waarvan je denkt, zijn die moeilijk? Nee. Maar hij bokst er toch op een manier weg dat je denkt, nou hoeveel vertrouwen krijg je daarvan? Wellicht uh, voelt men bij Dortmund dat Thijs te halen is. Dat moeten we maar goed in de gaan houden. 20 minuten onderweg, 0-0 de stand. Balbezit voor Bayern. Dat er maar voor kiest om de bal even rustig achterin rond te spelen. Zoals je dat steeds vaker ziet bij voetbalploegen. De twee centrale verdedigers waaieren uit. De twee backs lopen dan 20 meter door. En de uh, meest defensieve man op het middenveld, dit geval is het Schweinsteiger, valt dan tussen die twee centrale verdedigers om de lijnen uit te zetten. Dat gebeurt ook nu. Maar veel verder komt uiteindelijk Bayern toch weer niet. Dan een lange trap naar voren. Die komt dan nu alweer met een gelukje terecht bij Ribéry. maar die speelt de bal veel te ver voor zich uit. En die rolt dan over de achterlijn of over de zijlijn. De zijlijn. En dat levert dan een ingooi op voor Bayern München. Halve O, oh, die ballen zal eerder over de zijn en gegaan blijkbaar. Want halverwege de helft van Dortmund mag Bayern nu een ingooi gaan nemen. Die bal wordt genomen, komt het trassengebied binnen zelfs. Wordt daar uitverdedigd. Zonder al te veel problemen door uh, Soeboetic. En dat betekent dat Dortmund in ieder geval wel even uit de zorg is. Voor zover Dortmund in de eerste 21 minuten überhaupt in de zorg is geweest. Want Bayern heeft voor hem nog niets klaargespeeld. Ja, en ik zit uh, te kijken dat het een 53ste officiële wedstrijd is van uh, Bayern München dit seizoen. En dan hebben ze ook nog 1 juni de bekerfinale te gaan. Dus dat wordt uh, wedstrijd 54. Maar eerst nog deze... De uh, hele belangrijke, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen uh, proberen te winnen als Dortmund in de aanval is. En is het uh, Royce die de bal? Nee, het is niet Royce. Het was uh, Sven Bender die de bal naar voren speelt. En die uh, komt dan ook nog goed aan en hij krijgt hem terug. Bender in op gebied. Bender schiet de bal in de... Naar zijn linkerkant duikende armen van uh, Manuel Neuer. En weer een mogelijkheid voor Borussia Dortmund. En dat is toch zeker al de vierde of de vijfde. goede mogelijkheid met een paar echte kansen voor Dortmund. En ik heb er toch eigenlijk nog niet eentje kunnen uh, tellen voor Bayern München. Dat nu weer opgejaagd wordt. Maar Schweinsteiger begint uh, aan een uh, lange rush. En vindt aan de rechterkant, wilde ik zeggen. Robben, maar een gaat de diepte in. En dat is buitenspel van Mansockits. En dus een vrije trap voor Borussia Dortmund. Los van het feit dat het niet ingewikkeld is om te zien dat eh, Dortmund beter is in het eerste kwart van deze wedstrijd bij 0-0 stand. Zeggen ook de statistieken dat dat zo is. Hoekschoppenverhouding 4-0. Kansenverhouding, eh, twee echte kansen geteld voor Blasikovski En dat schot van Bender was wel echt wel een uitgespeeld moment. Daaromheen nog drie, laten we zeggen, schoten van afstand waarbij je een beetje geluk moet hebben. Die noteren we dan als halfjes. En aan de andere kant bij Bayern echt nog niets opgeschreven. En je zou bijna zeggen, een soort mislukte voorzet een keer vanaf de rechterkant die in de handen komt van Weinevelle. Is het gevaarlijkste moment daar. Robben, Mandzukic, Müller, Ribéry. Letterlijk nog niet gezien. Balbezit opnieuw voor Dortmund. Smeltzer komt weer. Dat is de linksback. Die staat vaker nu op de helft van Bayern dan op zijn eigen helft. Nu moet hij wel even terug, omdat de bal teruggaat naar zijn centrale verdediging. Waar Hummels opent naar de rechterkant van het veld. Daar moet de bal door Pisek worden doorgespeeld naar zijn landgenoot Blasikowski. De twee polen. Dan komt er ook nog een derde pol in beeld. Dat zou dan Lewandowski zijn. De bal gaat naar het middenveld. Gundogan draait handig weg. En zijn carrière dus begon bij Schalke. Dat blijft ook een merkwaardig verhaal. Daar vonden ze hem niet goed genoeg. En al nou uitgerekend bij de aardse is hij uitgegroeid. Tot euh, nou ja, bepalende speler en tot international bovendien. Hummels, steekballetje. Kan er iemand bij? Nee, want. Euh, het uitverdedigen van een mee teruglopende ribberie, ook dat zegt wel het een en ander, voorkomt erger. Ja, en weer is het uh, die... Uh... Een jongen van Turkse origine die de bal naar voren speelt. Gaat de bal naar de rechterkant. Is het uh, uh, bal voor het doel bijna bij Bender. Maar er wordt uh, gekoopt door, door Sweinsteiger. En Robbe naar Muller. Maar dat is niet goed van Muller terug. Hij herstelt het uh, omdat er eigenlijk niet goed opgelet wordt door Grooscoins. Anders was het gevaarlijk geworden om te helpen bij een München. Weer een lange, diepe bal. ja Die komt echt niet aan hoor. Dat kun je echt vergeten. Dan moet je zoveel geluk hebben. Want achterin uh, staat Ben heel goed opgesteld bij Broes. Borussia Dortmund uh, nu weer balbezit voor die uh, jonge jongen, die uh, Gundogan. Gundogan, bal naar de linkerkant. Gaat de bal naar voren naar Royce Royce uh, even rustig doorspellen naar Bender. En dan uh, is het Lewandowski naar Royce En ik vind dat het overwicht echt uh, heel duidelijk goed te zien is door de rust in het spel bij Borussia Dortmund. Nu... Uh, naar Blasikowski, bal naar voren. Speelt hem eventjes uh, terug naar Grootskreuz. Grootskreuz, Lewandowski. Lewandowski, bal naar de rechterkant. En uh, is het weer uh, Gundogan. Gundogan, bal binnendoor. Nee, die komt niet aan, wordt opgevangen door Laam. Die meteen weer kwijt is ook. Scheidsrechter loopt in de weg. Dat komt, dat uh, Dortmund opnieuw kan gaan aanvallen. Sterker nog, er komt de counter nu van Bayern München. Dat komt allemaal omdat de scheidsrechter in de weg liep. Die zal zich dat aanrekenen als hij hier wat uitkomt. Muller paast en doet dat slecht. Hummel zit ertussen. Anders staat Mandzukic geneest vrij voor het doel. De scheidsrechter zou bij wijze van spreken verontschuldigend zijn hand moeten opsteken. Nu naar met name het elftal van Dortmund. Sorry, hier had ik niet moeten zijn. Want als scheidsrechter kan je best zeggen ik heb een keer pecht dat ik in de weg loop. Maar je moet wel opletten waar je loopt. En dat deed hij niet. Nu let hij wel op, want heeft hij een overtreding gezien. En uh, gaat hij fluiten ook. En uh, komt er een ja, vrije schop aan. Wat deed Ribéry daar? Die, die zwaaide nogal wild met de armpjes, om het zo maar te zeggen. En Bas zei het al, we hebben een monitor en kunnen dat zien. Het was Lewandowski die op hem hing. Ja, hij zwaait echt met zijn rechterarm. En dat is uh, zeer bewust. Ja, Lewandowski maakt wel een overtreding. Maar dit is een uh, elleboogstoot. Ja, bij het losrukken van Ribéry, ja. die boos is op uh, uh, het moment, zeg maar. En dan inderdaad, nou ja, doelbewust met zijn hand naar achteren klapt. Maar omdat Lewandowski de overtreding eerst maakte en uh, bla di bla di -bla, zegt, uh, uh, Rizzoli zegt vrije trap voor Bayern en ik bedek het verder met de man tot de liefde. Vrije trap genomen, bal bezit Bayern. De kant van het veld, Ribéry komt de voorzet. Wie kan erbij bij de tweede paal? Dat is Matsukis, goeiedag, wat een kopbal. En wat een redding ook van de Weideveller. Die voorkomt dat Bayern Münster hier totaal tegen de verhouding in. In de 26e minuut op een 1 0 komt. Puntgave voorzet van Ribéry. En nou kan je daar met twee, drie verdedigers staan wachten. Mandzukic, dat is ook niet nieuw. Die zijn waarde natuurlijk al wel bewezen heeft, zo links en rechts. Die komt toch bij de bal. En niet alleen de hand van de keeper, Weydenveller... maar zelfs nog de bovenkant van de lat voorkomt dat die bal binnenvalt. Het eerste gevaarlijke moment van Bayern München in deze wedstrijd... pas na 26 minuten is meteen een levensgevaarlijk en levensgroot moment. Daar levert dus slechts een op. Bastian Schweinsteiger aan de rechterkant met het rechterbeen. Daar komt die bal voor het doel. En... Martinez die hem net overkomt, dat scheelt ook heel weinig hoor. En zo is Bayern twee keer uh, heel dichtbij een doelpunt. Martinez die uh, daar eigenlijk uh, te vrij staat, die uh, loopt weg bij zijn man. En, uh, of nou, die, die springt eigenlijk gewoon hoger dan zijn man. En komt de bal maar net over de lat boven Weideveller. En zo komt uh, Borussia Dortmund twee keer goed weg. en mag uh, Weideveller de bal weer in het spel gaan brengen. Maar... Het blijft, het is en het zal blijven. Een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. 27 minuten gespeeld tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Nog altijd 0-0. Het is het voor Bayern dat langzaam maar zeker geholpen door dit soort momenten wel een beetje in de wedstrijd verschijnt. Ook omdat Dortmund zich zal realiseren dat de wijze waarop ze het in de eerste 20 minuten hebben gedaan onbegonnen werk is. Als je dat 90 minuten wil doen, dan dien je echt over ijzeren longen te beschikken. En ik eh, vermoed, ik weet niet of er heel veel rokers in het elftal zitten, dat er weinig mensen met ijzeren longen zijn. Het balbezit is voor Bayern en inderdaad is het zeg maar, actieve storen van Dortmund. Uh, wat minder nu. Er staan er nu nog vier op de helft. En die doen eigenlijk ook niet heel veel. Die laten dan in ieder geval de man aan de bal, tegen zijn gang gaan. Nu als Schweinsteiger wordt aangespeeld, komt er wel ogenblikkelijk een kijken. Dat is dan Grooskreutz. Royce staat wel heel diep naast Lewandowski weer, zodat de twee zeg maar spitsen, de spits en de nummer 10 daarachter, wel in ieder geval met z'n twee zijn om daar die drie mensen van Bayern onder druk te kunnen zetten. 28 minuten onderweg, 0-0 stand. De kansen voor Dortmund zijn er geweest, grote kansen, maar dus in de voorbije minuten via Mansukic en Martinez twee grote kopkansen ook voor Bayern München. Dat nogmaals ook wel gesterkt door die momenten, dan wat vaker en makkelijker op de helft van Dortmund verschijnt nu. De balbezit voor de geel-zwarten aan de rechterkant probeert eruit te komen. En dat lukt ook heel aardig als Royce de bal heeft opgepikt. Lewandowski is de enige voor hem. En Royce probeert door zijn tegenstander heen te gaan. Dat lukt niet. Maar hij krijgt wel een vrije trap mee. En dan krijgt Dante de gele kaart. Ja, dat is uh, niet prettig voor Dante, want uh, ja, je bent toch centrale verdediger. Dan moet je de rest van de wedstrijd moet je voorzichtig doen. En ja, ik vind het uh, zwaar bestraft, er ook als ik naar de herhaling kijk op de schermen. Dan denk ik van, ja, wat doet die Dante nou allemaal verkeerd? Uh, je kan moeilijk onder de, onder de grond gaan zitten. Maar goed, hij krijgt de gele kaart en de vrije trap is voor Borussia Dortmund. Dortmund dat uh, in de 29e minuut deze vrije trap mag gaan nemen. En ik neem aan dat Royce daar weer bij staat. Ja, zeker. Hummels uh, weer mee. Subutic mee en Lewandowski mee. Dat zijn de drie die met name bewegen. Bender komt er ook nu bij. Lewandowski kopt bij Nama. Maar doet dat vanaf 15 meter. Wordt De bal die blijft hangen. Toch nog een keer weer teruggebracht. Gaat er van Dortmund 1 naar de grond. Dat lijkt me Pischeck. Dan gaan er automatisch handen omhoog. Of dat niet een strafschop is, dat vindt de scheidsrechter niet. en Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Want uh, volgens mij gebeurt er niet zo heel veel. Eventjes probeert eigenlijk meer zijn tegenstander Müller hem wel vast te houden. Maar het blijft eigenlijk bij een poging. Maar omdat Piszczek wel ergens een hand op zijn rug voelt, denkt hij, ik ga maar liggen. Maar daar zal geen enkele scheidsrechter een op voor geven. En deze dus terecht ook niet. Half uur onderweg, 0-0 de stand. Bayern aan de bal. Laam aan de rechterkant van het veld krijgt bezoek van Großkreutz. Heeft ruimte gezien in het midden. Dante. En dan maar weer aan de linkerkant proberen. Waar dus nu Schweinsteiger weer opduikt om aanspeelbaar te zijn. Alaba. Moet de bal bij Mullen krijgen. Dat lukt. Müller laat hem net te ver van zijn voeten springen. Maar oh. krijgt hem toch bij Robben. Schitterende steekpaas. Of het niet bedoeld was of niet. Robben gaat scoren! Nee! Oh. Robben gaat niet scoren. Omdat hij plotseling wel opduikt in dat strafhoekgebied. Maar Weidenfeller zijn doel uit is en de bal tegen het lichaam krijgt. Die Robben probeert er met een wippertje overheen te spelen. Dit was een kans die je niet zag aankomen dat Muller. Met een uitgestoken been probeert in ieder geval de bal weg te spelen bij een tegenstander. Maar dat blijkt plotseling een puntgave Paas die nu een hoekschop oplevert die Robben neemt. Die bal rolt overal langs en door Dante kan die worden geschoten. Die komt er niet naartoe. Schweinsteiger wil schieten, dat schort wordt geblokt. Dan wil Ribéry ook nog schieten, dat schort wordt ook geblokt. En er is een plotseling hectiek en chaos in dat strafschopgebied van Dortmund. Waar Robert dus de grootste kans van de Bayern München in deze wedstrijd heeft laten liggen. Ja, en ik denk dat hij dat beter met rechts had kunnen doen als hij uh, daar vertrouwen in had. Want met links maakte hij het zichzelf uh, wat moeilijker. Maar ja, dat is het probleem als je een linksboot op uh, rechts buiten zet. Nu is er een uh, blessure bij Boateng. En daar wordt voor gefloten Jérôme Boateng. Uh, hij staat nu weer op en kan verder. Maar ik denk... ...dat als hij, hij moet nu die bal is aan de rechterkant... ...en dan moet hij met links proberen te wippen. Hij staat overigens geen buitenspel. Het zal op het randje zijn. En dan ja, is het gewoon moeilijker om dat met links goed te doen. Dan kun je moeilijk kracht meegeven. Met rechts is dat een stuk eenvoudiger. Dan kun je hem ook hard schieten. Hier kun je alleen met links de bal eroverheen wippen. Maar Weidefeller maakte zich goed groot en breed... ...en hield die bal dus tegen. Nu gaat de bal weer naar voren. Wordt opgevangen achterin bij Bayern München... Door Alaba speelt de bal naar Dante. Dante terug naar Neuer. 31,5 minuut gespeeld. Het is spannend. Het is spectaculair bij tijd en wijlen. Maar het staat toch altijd 0-0? Nou, met die kant van Robben. Je ziet wel vaker dat spelers juist in zo'n situatie... waarin het zeg maar, echt moet... niet te veel met hun verkeerde been willen doen. En dus automatisch ja. kiezen voor hun beste been. Dat doet hij ook. Dus dat is niet raar. Maar hij lag inderdaad beter voor de ander. Uh, Laam heeft de bal. En die gaat nu Robben bedienen. Nee, dat doet hij niet. Loopt de middenlijn over. Geeft hem mee aan Schweinsteiger. Die wel heel laat tot de conclusie komt dat Royce hem opjaagt. Dat loopt maar net goed af. Ribéry paast naar de linkerkant door. Langzaam maar zeker komt Bayern in de wedstrijd. Langzaam maar zeker heeft zoals gezegd Dortmund de teugels wat moeten laten vieren. Omdat je niet 90 minuten een tegenstander kan opjagen. Als er nou ploegen zijn die dat kunnen komen ze uit Duitsland. Maar toch, het is bijna niet te doen. Müller probeert een paas van achteruit te verlengen tot bij Robert, Dat mislukt. Overname van Dortmund. Wat in deze fase misschien wel weer iets meer loert op een uitbraak. Met bijvoorbeeld Royce Groskreuz, Blasikowski. Dit keer loopt dat Spaak, want de bal komt voor de voeten van Alaba. En die heeft hem dan teruggespeeld inmiddels naar Neuer. De keeper van Bayer die het dus in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd bijzonder druk heeft gehad. En de drukker dan hij zich vermoedelijk van tevoren had voorgesteld. Laam aan de rechterkant aan de bal speelt hem via Grootskruits over de zijlijn... En zo komt er een ingooi voor Bayern München aan. 10 meter voor de middenlijn. Bayern München aan de bal. Dik een half uur gespeeld. 0-0 de stand op Wembley. Ja, de eerste 20 minuten waren zeker voor uh, Borussia Dortmund. Maar daarna is uh, Bayern wat beter het spel gekomen. Nu ook weer balbezit via Schweinsteiger naar Dante. Dante moet hem doorgeven naar Alaba. Klopt ook, lukt ook. En Alaba naar Ribéry. Ribéry in de rug gelopen door Piszek. Uh, wordt ook zo beoordeeld of wordt het een inworp? Het is. Uh, een vrije trap voor Bayern München, omdat Piszczek de overtreding maakte op uh, Ribéry. En dan gaat Schweinsteiger zich daarmee bemoeien. Want uh, hij wil die bal wel in het strafschopgebied uh, hengelen. Kijk ik naar Dante, inderdaad mee naar voren. Uh, Martinez kan natuurlijk goed koppen. En Mansukic is een uitstekende kopper. Schweinsteiger met de vrije trap. Vanaf de linkerkant halverwege de helft van Borussia Dortmund. We zitten in minuut 34 van de Champions League finale in Londen. Daar komt de vrije trap. Gaat richting de tweede paal. Wel heel ver. En dan had Arjen Robben 2,86 meter moeten zijn om die bal te kunnen koppen. En dat is hij niet. En dus gaat de bal over de achterlijn. Doeltrap voor Roman Ja, Of de tweede paal had ongeveer een meter of twintig verderop moeten staan. Dan was het de perfecte vrije schop geweest. Deze was was niet best. Het balbezit voor Dortmund dus weer terug via een uh, doeltrap van Weideveller. Terwijl er nu door overenthousiaste enthousiaste ballenjongens twee ballen uit het veld in worden gegooid. En ik heb dat wel vaker gezegd. Uh, meer dan één bal in het veld. Dat mag alleen bij hockey. En het balbezit uh, <laughs> bal voor Dortmund als Weideveller. Tenminste, nadat nou, hij die ene bal er heeft uitgetrapt nu... Aan de linkerkant uh, Schmelzer aanspeelt. Of Hummels is dat natuurlijk. Smelter is al doorgelopen. Die uh, oe, slechte bal van Hummels zegt. Die levert hem zomaar in bij Swijnsteiger. Robben gaat aan de wandel. Wordt van de bal gezet door Smelter die daar in de buurt stond. Dat loopt dan goed af. En dan kan Hummels de bal opnieuw overnemen. Probeert in één keer te passen op de spits. Lewandowski dat mislukt omdat Bayern daar voldoende mensen paraat heeft. En zo komt Bayern wel langzaam maar zeker wat meer in de bal. En uh, kan het ook wat makkelijker aan een opbouw, tot een opbouw komen. En als je net een beetje meer tijd krijgt dan loopt een opbouw plotseling wat gestroomlijnder. Dante nu wacht even tot Royce komt. Ziet ruimte bij Alaba. Korte 1-2 met 3-3. En daar komt Bayern weer. Waar het niet dat Alaba nu de bal in de opbouw verspeelt. Royce neemt over. Zoekt Lewandowski. Die boomarting voorbij is. Lewandowski, daar komt 1-0. Nee, want hij schiet hem tegen Noyer op. Wat een onwaarschijnlijk grote kans. Hij doet alles goed, Noyer of Lewandowski. Behalve dan uh, afdrukken. Want daar ligt Dan Noyer in de weg. Met een goede redding, dat moet dan ook gezegd. Maar een hele grote kans. Lewandowski vrij voor de keeper. Dan zit hij er toch meestal in. Nu niet. 0-0 nog altijd. En uh, weer balbezit voor Borussia Dortmund. Aan de uh, rechterkant, zeg maar. Wordt de bal weer helemaal terug naar de linkerkant gespeeld. Richting Schmelzer. Marcel Schmelzer. Uh, zware nacht zal dat worden. Als uh, Dortmund uh, wint, met. Uh, de Geel-Zwarten. Zover is het natuurlijk nog niet bij een 0-0 stand na 35 minuten. Als de bal ook nog helemaal terug gaat naar Weidenfeller. Weidenfeller nu met een lange trap richting Lewandowski. Maar die wordt in de lucht verslagen door Boateng. Maar de afvallende bal is onder andere voor Royce. Maar Royce wordt door Martinez van de bal gezet. En Martinez ook weer door Royce. Maar komt er dan goed uit en speelt de bal naar Schweinsteiger. Schweinsteiger kijkt of er beweging is voorin. Die komt er nu bij Robin. Die wordt meteen aangespeeld. Ook is weggelopen bij Schmelzer. Makkelijk weggelopen. Ook draait nu naar binnen. Kan hij de bal krijgen bij. Wie? Müller? Nee. Die loopt eraan voorbij. Martinez zorgt ervoor dat die bal wel in het bezit van Bayern blijft. Laam dan halverwege de Dortmund helft. Je zoekt opnieuw contact met Robben die weer naar binnen draait. Je probeert contact te zoeken met Müller. De bal aangenomen. Rug naar het doel. Nu goed weggedraaid. Teruggeven aan Robben. Komt de tweede kant voor Robben. Nu moet je met rechts Robben. En dan wacht je te lang en wil je toch eigenlijk weer met links. En lukt het niet. En staat ineens Subutic voor je neus. En schiet je hem tegenop en wordt het een hoekschop. Als je hier een goed rechterbeen hebt kan je eigenlijk in één keer schieten. Maar je proeft de twijfel bij Robben. Dan maar een voorzet. Staat er wel iemand? Moet ik kappen? Moet ik draaien? En een hoekschop is het gevolg. Slechts een hoekschop. Die uh, genomen wordt door Robben vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. En uh, dat is dus een goede been. Dat is al twee keer gebleken in deze wedstrijd. Daar komt de bal voor het doel. Wordt gekopt. Nee, gemist. Oh, Mansukic is heel dichtbij nadat uh, eigenlijk Thomas Muller de bal half raakt. En Mansukic leek de bal binnen te tikken. Maar die mist hem volkomen. Goede hoekschop van Robben. Heel klein uh, kopballetje. Van uh, Müller. en dan is het uh, Mansoukits die de bal niet kan raken. Anders gaat hij er zomaar in. En staat het 1-0 voor Bayern. Nu blijft het nog altijd 0-0. En gaat Baijdenvelder de bal weer in stel brengen. En dat uh, gaat hij doen bij Gunoukan als hij het uh, kort zou willen doen. Want die biedt zich aan, maar die wordt overgeslagen. Hij heeft uh, erom gevraagd, blijkbaar dat mag niet. De bal gaat dan uh, ver, komt op het hoofd van Martinez. Die hem kopt naar Ribéry. Ribéry schiet hem echt nou blind naar voren. Want die draait en denkt, zou er iemand staan op die helft? Nou, dat zal vast, maar nu niet. En zo is Bayern even snel, zodat ze de bal kregen, hem ook weer kwijt. En in Dortmund weer over. Dan gaat Mandzukic storen, maar dat is eigenlijk de enige. Er is wel een fase geweest waarin Bayern geprobeerd heeft om wel wat druk te geven. Maar die fase is kort geweest. Die fase heeft Bayern dus wel wat in het duel gebracht. Nu weer Dortmund aan de rechterkant van het veld waar Dantes zijn tegenstander Blasikowski voldoende bespringt om te voorkomen dat de pole de bal kan aannemen. Die bal stuitert over de zijde en dan levert Bayern een ingooi om. Die zijn ze even snel als dat de zin uitgesproken is weer kwijt ook, want uh, Dortmund heeft alweer overgenomen. Gundogan sterk, sterker dan Müller in het uh, directe fysieke duel. Dan wil hij toch te veel. loopt hij met de bal aan de voet te lang door, stuit hij op laam en luidt dan ongewild een counter in. Van Bayern laan verstuurt de paas naar de rechterkant, linkerkant pardon, waar Mandzukic kan aannemen. En Mandzukic doet dat goed spelen naar Ribery en dan is het de mogelijkheid, wilde ik zeggen voor Müller, maar die wordt opgevangen en nu kan er gecounterd worden. Als Dortmund het snel doet, uh, is het uh, Schweinsteiger die er even tussen zat, ook Martinez die er tussen zat, maar het blijft balbezit voor uh, Borussia Dortmund, maar niet voor lang. Want de diepe bal richting de meegelopen Smeltzer komt niet aan. En via Laam gaat de bal terug naar de keeper. Aan de linkerkant dus van het veld wordt nu Alaba gevonden. Op eigen helft, halverwege de eigen helft. Via Schweinsteiger naar Dante. Dante zoekt het naar de rechterkant. Via Boateng gaat de bal naar die rechterkant waar Laam staat. Maar nog altijd op eigen helft. En dan maar zoekt met een lange bal naar voren. Vindt niet en dus overname maar heel eventjes voor Dortmund. Inmiddels heeft Bayern de kansenverhouding wel behoorlijk gelijk getrokken. Sterker nog, er komt de volgende al aan als Robben en Müller elkaar aan de rechterkant een beetje in de weg lopen. Müller uiteindelijk de bal kan passen voor het doel. Daar is Ribery die stapt er overheen, komt de bal toch nog in de buurt van het doel, maar daar duikt Wijnaldum erop, omdat ik denk dat die bal door Bender nog van de richting wordt veranderd, onbedoeld. Die zou nog bijna zijn doel lopen. Opnieuw verdedigd. Dordt moet Svordig uit. Schweinsteiger paas. en dan ligt uh, is dat Müller ja ineens op de rand van het strafgebied en die is dan blijkbaar tegen iemand opgelopen. Dat moet Schmelzer of Hummels zijn geweest. Er wordt nu door Hummels gezegd tegen Grootskreuz, speel de bal maar even buiten. Dat is dan het voordeel van het feit dat de heren elkaar van de nationale natuurlijk door en door kennen. En laten we zeggen, in situaties als deze nog wel geneigd zijn sportief te doen. Het is Schmelzen die een bodycheckje uitdeelt. Laten we zeggen, zoals Müller dat in de halve finale zelf deed, waardoor Robben kon scoren tegen Barcelona. Zo eentje krijgt hij er nu zelf om zijn oren. En ook nu eh, wordt het door de scheidsrechter niet gezien. En nu schudt hij van, nee, hoe kan je het nou niet zien? Dat hoorde ik hem dan een paar weken geleden niet doen, begrijpelijk. Vijf minuten nog te gaan, de eerste helft 0-0 de stand. Zoals gezegd, Bayern is uh, teruggekomen in de wedstrijd. Heeft de hoekschopverhouding die 4-0 was teruggebracht tot 4-2. Heeft kansen gekregen, een aantal hele grote, zelfs met Robben voorop. Die een keer uh, wipte, maar tegen Waardevelder opschoot. En een keer te lang twijfelde en het met recht niet durfde. Er zijn mogelijkheden geweest met het hoofd van Mandzukic en van Martinez. En zo is Dortmund, nadat Bayern in de eerste 20 minuten veel geschrokken is, ook al een paar keer in verlegenheid gebracht, maar scoren dat deed nog niemand. Nu bal zit voor Robben, op eigen helft mee verdedigen, bal naar Laam spelen, Laam terug naar Noyer, Noyer naar Dante en Dante kijkt dan naar voren. Loopt er iemand vrij? Nee, dus moet het weer terug via Noyer, Noyer naar ja naar rechts naar Laam, Laam de aanvoerder, aanvoerder weer terug naar Boateng, ja, vier keer winst uit, uh, dit is de tiende keer dat uh, Bayern München in de finale staat. De laatste keer winst was overigens in uh, 2001 tegen Valencia. Toen was het uh, na verlenging 1-1 en won Bayern uh, met 5-4 na penalties. En de keren daarvoor, de drie keer, waren drie keer op rij in 74, 75 en 76 van de vorige eeuw. Tijd geleden dus, balbezit voor Bayern München. Nu, na 41 minuten, staat het nog altijd 0-0 in de finale van 2013 van de Champions League. Hummels, balbezit voor Dortmund. Een uh, paasje op het middenveld wat Bender maar net bij kan. Royce blijft staan als zijn tegenstander de lucht in ingaat. en eigenlijk onder de bal doorvliegt. Zo kan uh, Dortmund komen. Is ook aan de rechterkant uh, nu Piszczek mee. Gaat de bal nu terug naar Bender. Ja, wat wilde hij eigenlijk? Of Reus, pardon. Die wil schieten. Dat doet hij ook wel uit een onmogelijke hoek. Omdat hij al dichter bij de achterlijn staat. ...omdat hij zich vermoedelijk had gerealiseerd. Het ook wat gehaast doet omdat er nog een tegenstander uiteraard was meegelopen. En de bal verdwijnt ruim buiten het doelgebied van Noyer. Dat noteren we niet echt als kans in de slotfase van deze eerste helft. 41,5 minuten onderweg 0-0. Rechts de gelbe wand, links de rode wand... ...waarbij nu die van Dortmund wat meer lawaai maken. Uh, in een wedstrijd waarin beide ploegen dus de kansen hebben gekregen om een goal te maken... ...maar dus dus niemand dat deed... En misschien wordt het wel zo'n zenuwenavond dat je straks denkt oei oei oei. Wie scoort er het eerst en welke impact krijgt zo'n goal dan op een wedstrijd als je voelt dat ze er niet vanzelf in vliegen. Er zijn mensen geweest die dachten twee aanvallende ploegen. Het wordt een finale met veel goals maar voorlopig blijkt daar dus niet veel van. Balbezit voor Boateng bij Bayern. Maar dat er geen doelpunten zijn gevallen dat is eigenlijk een wonder want we hebben grote kansen gezien. Aan beide zijden. En nu gaat Robben weer de diepte in. Een klein duwtje. Maar Robben blijft in balbezit En Robben schiet tegen Waidenveller op. Oh, hij gaf een heel klein duwtje aan zijn tegenstander aan Hoemmels. en kwam daarmee vrij voor de keeper. Met zijn prettige linkerbeen. Maar hij kreeg hem weer niet langs Waidenveller. Dat was toch wel weer een grote kans voor Arjen Robben. Zijn derde in deze wedstrijd. En ik zei het al, ja, het staat 0-0. Maar er zijn grote kansen geweest. En dit was weer een hele grote. Misschien wel de allergrootste in deze wedstrijd. Voor Arjen Robben. Ja, als je nou drie grote kansen krijgt, dan zit je straks, als je ze alle drie niet gemaakt hebt, toch wat minder plezier in de tweedkamer mag je aannemen. Dan geeft een uh, piepklein duwtje, maar dan ook echt een piepklein duwtje, want ik vind het terecht dat de scheider er daar niet voor fluit. In het duel met Hummels, waar de bal eigenlijk over Hummels heen valt, omdat Hummels gewoon niet goed timed en dan Robby totaal kwijt is ook. Hem tegen het ja, want hij uh, komt dan zeg maar, op de rand van het strafgebied in balbezit. Weideveller staat dan op het moment dat hij naar het doel kijkt, Robben al anderhalve meter voor hem. En daar kan je van schrikken. Dan denk je, het moet nu snel. En schiet de bal gewoon letterlijk tegen het hoofd van Weideveld erop. Je kan ook niet zeggen, een goede redding van de keeper. Nee. Of, het was een redding, maar geen goede. Uh... <laughs> ja, look what I found. Het is uh, een diepe bal van uh, Borussia Dortmund. Maar die wordt gevangen door de keeper. Aan de andere kant, Manuel Neuer. En die speelt de bal meteen naar Schweinsteiger. Schweinsteiger kan het tempo maken. Speelt de bal direct op Ribéry. Ribéry naar Martinez. Martinez kan hem naar rechts geven. Er wordt eventjes opgevangen door Bender, maar Laam heeft de bal... Te pakken. Via Ribery gaat de bal naar Muller. Eh, Ribery en Robben hebben eventjes gewisseld van kant. Ribery nu aan de rechterkant heeft de bal gekregen. In de diepte gaat Mansoukiets en weer gaat de bal over Hummels heen. Mansoukiets legt hem terug op Muller. Müller iets te scherp voor Arjen Robben. En dan eh, gaat de bal over de achterlijn. Bayern wordt sterker. We zitten in de laatste minuut voor rust. Het staat nog altijd 0-0. Eerste kwart van de wedstrijd was voor Dortmund. Toen eh, kreeg Dortmund hoekschoppen, kansen. Waarbij Lewandowski en Blasikowski de grootste kregen en Noyer toch een aantal keren handelend moest optreden. Het tweede kwart van de wedstrijd, het laatste deel dus van deze eerste helft, is voor Bayern geweest zonder enige twijfel met 4-5 echt goede kansen. Omdat Dortmund zoals gezegd het niet op kan brengen om 90 minuten vol vast te geven en dus de teugels wat moet laten vieren af en toe. Bayern erin slaagt na een hectische, chaotische beginfase waarin het zich opgejaagd voelde de bal wel rond te laten gaan, de rust wat heeft gevonden. En dus een tegenstander heeft gezien die uh, nou ja, even wat minder kolen op het vuur heeft gegooid. En dat levert dan omdat Bayern als het eenmaal op de helft van de tegenstander komt met de juiste, momenten, de juiste mensen aan de bal. Levert dat vrij makkelijk kansen op omdat de verdediging nog wel wat steetjes laat vallen bij Dortmund. Dat hebben we inmiddels ook al wel gezien. Hummels, de bal nu aan de bal. En zijn kopaan Souboutic zijn toch een paar keer eigenlijk al te betrappen geweest. Op laten we zeggen licht laconieke momenten. Die zijn allemaal zonder echte gevolgen gebleven. Omdat met name Arjen Robben met Bayern de mogelijkheden onbenut heeft gelaten. Hij had er echt makkelijk, nou ja makkelijk is flauw, maar hij had er echt twee kunnen maken. Maar dat deed hij niet. Het is rust. En uh, de eerste helft die we hebben gezien mag enerverend worden genoemd. Maar goals zijn uitgebleven bij Dortmund tegen Bayern op Wembley. Straks over een dik kwartier gaan we natuurlijk naar de tweede helft... van die spannende wedstrijd in Engeland in Londen. Maar eerst gaan we naar Ster, Nieuws en Ster.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is vier minuten over half tien. In de zakenwijk La Défense in Parijs... is een patrouillerende Franse militair in zijn keel gestoken. Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De militair in uniform bewaakt de kantoren in La Défense. De politie is een klopjacht begonnen. De dader zou een Noord-Afrikaanse man van rond de dertig zijn met een baard. Woensdag werd in Londen een militair op straat doodgestoken. De Franse president Hollande heeft gezegd dat wordt onderzocht of er een verband is tussen de gebeurtenissen in Londen en in Parijs. Het Nederlandse ministerie van Defensie ziet vooralsnog geen aanleiding om maatregelen te nemen. Een Marokkaanse Nederlander zegt dat Marokko hem vasthoudt op verdenking van het ronselen van strijders voor Syrië. De man, Legsen Akouk, heeft tegen Nieuwsuur gezegd dat hij nu bijna vijf weken in een Marokkaanse cel zit. Hij zegt dat hij onschuldig is. In Nederland voert hij actie voor Behind Bars, een islamitische organisatie... die door de veiligheidsdienst de AIVD in de gaten wordt gehouden. Volgens de dienst is Behind Bars betrokken... bij het ronselen van mensen voor de strijd in Syrië. De 28-jarige Akouk werd half april opgepakt in het noorden van Marokko. Over de telefoon vertelde hij aan nieuwsuur dat hij tien dagen lang is verhoord. De politie zou hem in verband willen brengen met Al-Qaeda. Onder zware druk zou Akouk hebben bekend.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 Bijna acht minuten over half tien op de zaterdagavond. De avond van de Champions League finale tussen Bayern München en Borussia Dortmund. 0-0 is het op Wembley. Het is daar rust. En onze commentatoren die zitten gewoon op hun positie. Daar Bas Tichler en Andy Houtkamp. Ja, even analyseren dus. Aardige eerste helft, denk ik. Maar ja, niet gescoord. Wat moet je ervan zeggen? Ja, ik kan u heel flauw zeggen. Niks meer aan toe te voegen, Guillaume. Maar nee, dan duurt de rust wel heel lang. Nee, kijk, strikt genomen, laten we eerlijk zijn. Het is een finale met twee Duitse ploegen. Dus, strikt genomen, zou je alleen maar de negentigste minuut hoeven te spelen. Hè? <laughs> uh, maar goed, we zijn al eenmaal wat eerder begonnen. Omdat het anders wel heel kort duurt, allemaal. Nee, kijk, uh, Dortmund begint echt heel goed. Dortmund heeft uh, het gedurfd om vanaf de eerste minuut Bayern onder druk te zetten. En dat verbaast me eerlijk gezegd wel. Omdat ik echt had ver uh, verwacht, omdat ze ook de laatste weken wat minder in vorm leken. Dat ze de kat even uit de boom zouden kijken. Maar blijkbaar hebben ze gedacht, het is tegen Real Madrid op die manier eigenlijk goed gegaan. Het is toch zoals we ons het lekkerst voelen. Laten we het maar doen. De tegenstander over het hele veld opjagen. Met alle gevolgen van die en de ruimte die je eigenlijk in je rug dan weggeeft. Daar werd Bayern zo onrustig van dat de ploeg totaal niet naar voetbal toe kwam. Dat heeft Dortmund echt in de eerste 20, 25 minuten, 3, 4, goede kansen opgeleverd. En Neuer, de keeper van Bayern, is de drukste man geweest in die fase. Daarna zag je wel dat Dortmund, ja, je kan dat niet tegen minuten doen. dat zeggen, dat is onmogelijk. Dat, dat bestaat niet, dus je moet gas terugnemen. Bayern is ook wat rustiger geworden. Heeft ook wat uh, meer gezorgd dat mensen die aan de bal moesten komen voor de opbouw van achteruit aan de bal kwamen. In het begin werd dat toch voornamelijk gedaan door de centrale verdedigers. Waar Boateng en Dante het vaak niet wisten. Later zag je steeds vaker dat Schweinsteiger daartussen kwam lopen. Omdat dan in ieder geval daar iemand aan de bal komt die ook een paas kan geven naar voren. Toen ging het wat beter lopen en heeft denk ik uiteindelijk zelfs Bayern. Zonder dat het beter was en ik vond Dortmund een betere indruk maken. Heeft Bayern wel de beste kansen geregeld. Die, nou ja, alleen Robben staat alleen al drie keer vrij voor de keeper. Ja, ja, ik, ik... Ik weet niet of je het met me eens bent, maar ik denk dat ook de bank mee gaat spelen uh, in deze wedstrijd. Hoe langer het gelijk blijft, en als je dan kijkt naar de bank bij uh, Bayern München... met een uh, speler als Claudio Pizzaro, met uh, Gomez, met Timo Schoek. Dat zijn allemaal spelers die een wedstrijd als het nodig is om kunnen keren. En ik zie dat toch minder bij uh, Borussia Dortmund. En als je kijkt naar de mogelijkheden en kansen... Van uh, Arjen Robben. Overigens krijgen we ook uh, wat cijfertjes in beeld. Uh, 59% balbezit. Hè, daar kijk je toch vaak naar uh, uh, tegen 41. En uh, attempts at target. On target. 5 tegen 3 in het voordeel van Dortmund. Uh, ja, geen doelpunten. Drie kansen voor Arjen Robben. Hoe gaat dat meespelen in het hoofd van Arjen Robben? Ik denk dat dat toch... Uh, uh, dan mag hij 29 zijn en ervaren. Toch speelt zoiets mee. Nou ja, zeker in de wetenschap dat je uh, een, een historie hebt van verloren finales. Nou sprak ik van Bommel gisteren nog even. Um, en die heeft het ook nog steeds moeilijk met dat jaar 2010 dat voor Bayern zo geweldig begon met een uh, titel en een gewonnen bekerfinale. En toen dacht iedereen nou dit wordt ons jaar en toen ging de Champions League finale verloren tegen Inter. En even later hey, nog de nog. WK finale ja. tegen Spanje natuurlijk. En, op het moment dat je te veel finales verliest... en je hebt een eerste helft achter de rug waarin je drie grote kansen hebt gekregen... na 30 minuten... Hè, toen hij eh, een wippertje na een ja, min of meer toevallige steekpaas van Müller over Weidevelder wilde heen tillen. Zes minuten later, toen hij begon te twijfelen... vanaf de rechterkant in het schafselgebied moet ik iets met rechts schieten? Nee, kappen, eh, naar binnen. En toen was het moment eigenlijk alweer weg. En in de 43e minuut, toen hij na een goede paas... die eigenlijk net over eh, zijn tegenstander Hummels heen viel... Ineens over en oog stond met de keeper en nou ja, niet twijfelde, want er was geen tijd meer voor. De bal in één keer maar op dat doel schoot. En toen het geluk niet had, omdat hij hem echt letterlijk op het hoofd van Weidefeld tikte. Dan zit het ook niet mee. En als je drie van dat soort kansen krijgt, dan gaan allemaal niet in. Ja, ik denk dat je daar als voetballer niet vrolijk over wordt. En dan kan je allemaal zeggen, ja, dat boeit me niet. Maar het boeit me wel, hoor. Ja, ik ben benieuwd of uh, Heinkes daar ook uh, rekening mee houdt. Hij heeft natuurlijk uh, met Mandzukic en Müller ook uh, twee uh, spelers die... Voor de... Of we een adapter uh, voor de UK nodig hebben. Ja. Maar hij bedoelt het te vragen aan iemand die zes rijen achter ons nee, zit. Maar daarnaast lopen ze te veel moeite, denk ja. ik. Maar goed, we het... geven we hem zo een microfoon. Om uh, nog even terug te komen op die aanvallers van uh, Bayern München. Uh, daar heb je met Müller en Mansoukis. natuurlijk ook nog twee mensen die die wedstrijd uh, makkelijk kunnen uh, in het voordeel van Bayern kunnen beslissen. Wat dat betreft heeft uh, uh, Lewandowski. Wel een paar mogelijkheden gehad. En daar waar je verwacht dat hij ze scoort, normaal gesproken, hè, één mooi schot. En die andere, dat was echt een 100% kans voor de spits Lewandowski. Zit hem voor mij in de tweede helft in twee dingen. A, kan Dortmund het opbrengen om uh, weer zoveel gas te geven dat je de tegenstander echt opjaagt. En dan moet je het echt massaal met je hele elftal doen. Want als er twee twijfelen ben je eigenlijk al geklopt. Uh, Dortmund zal ook gevoeld hebben dat in de laatste fase Bayern kans heeft gekregen. Dus dan ben je als elftal misschien al wat meer geneigd om niet continu naar voren te lopen. Uh, kunnen ze dat, durven ze dat en willen ze dat? Dat wordt voor mij de grote hamvraag. En aan de andere kant, wat uh, wil Bayern doen om daar beter onderuit te spelen dan ze in de eerste 20 minuten hebben gedaan? En wie heeft er langs de langste adem? Want het zou best een avond kunnen worden die langer duurt dan 90 minuten. Dat is, uh, wat was ik nou ergens? Gewoon 1 op de 3. finales in de Champions League is zijn er... niet na 90 minuten beslist. Ja, het uh, 43 zijn er binnen 90 minuten van de 58 beslist. Vier verlengingen en tien keer in penalties. En de laatste keer penalties was natuurlijk vorig jaar. Toen Chelsea na penalties won in München notabene van Bayern München. Goed, dat zijn toch allemaal bespiegelingen in de rust van deze wedstrijd. Maar ik heb dus het gevoel in de, in de, dat in de tweede helft dit duel eigenlijk beslist gaat worden op wie lef heeft. En wie durft en wie denkt, oké, okay, dit is het spel dat ons ligt. En dan bedoel ik dus vooral Dortmund. We gaan het op die manier doen en uh, met alle risico's van die. Ik zou in elk geval even die adapter overnemen van die Engelsman, want je weet nooit hoe lang het duurt dus. Uh, wij gaan even naar München, naar Tim de Witte, Theresium Theresien-Wiese. Uh, Tim, daar in München waren zeker bange 20 minuten, de twintig eerste minuten van de wedstrijd. Zo, ja, dat kan ik zeggen. Ik, uh, ik, het was echt doodstil gewoon de eerste 20 minuten. De, de stemming vooraf was natuurlijk groot, iedereen zingend, iedereen... Drinkend en iedereen had het naar zijn zin. En ja, de, de afgrap was genomen. En, en ja, voor iedereen het wist, uh, waren er drie, vier echt hele grote kansen voor Dortmund. Nou ja, toen was uh, de schrik bij iedereen uh, wel behoorlijk ingeslagen. Maar gelukkig kantelde het in de eerste helft, uh, uh, Bas en die hadden het net natuurlijk ook al over. Er kwamen er kansen. Maar ja, er is maar één man die heel veel gooit onder de fans. En dat is onze eigen Arjen Robben. Want ja, die drie kansen die die missen, dat zorgde voor heel veel frustratie hier bij de fans. Ja, tot teleurstelling van velen ging die er natuurlijk niet in. En nou ja, uh, Iedereen hoopt maar dat de tweede helft lukt, want ja, iedereen op zich, de mensen die ik sprak waren wel hoe Bayern uh, zich terugvocht in het, uh, in het tweede deel van de eerste helft. Maar ja, uh, dan moet je natuurlijk wel scoren. Nog even voor alle duidelijkheid, Tim, hoeveel mensen schat jij ongeveer dat daar zijn daar op die Theresien wiezen Ja, het is helemaal uitverkocht en er zijn, dus dat is eigenlijk vrij makkelijk te zeggen. En er waren 30.000 kaartjes. Dan hm. nou, zullen, nou, zullen er, dan er wel 30.000 met... man zijn, hè? Ja. Nou, ik, dat is een hele snelle om Gio. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Uh, nee, er zijn, er zijn er wel wat mensen buiten, want het is zo'n groot terrein... dat er ook heel veel mensen wel aan de rand nog mee willen genieten van de sfeer. Dat is natuurlijk heel leuk Er zijn nu allerlei bandjes opgetreden, hoor je misschien op de achtergrond wel. Ik ben een klein beetje weggelopen... Maar uh, nou ja, nee, iedereen hoopt nog steeds, kan gelukkig nog steeds... en iedereen hoopt nog steeds dat er hier straks een heel groot feest gaat losbarsten. Goed, Tim de Wit daar in München. Natuurlijk, na afloop van de wedstrijd spreken we ook nog even met je. Inmiddels is er weer beweging in de catacomben van Wembley. Dat betekent dat de tweede helft op het punt van beginnen staat... dat de spelers alweer op het veld komen. En wij gaan weer naar onze commentatoren. Naar Andy Houskamp en Bas Tiggelen. Die allebei net de mond vol hebben. En ik ben degene die het snelst het hapje heeft doorgeslikt. Met alle problemen van dien. Dus als ik na een kwartier plossing begint te kuchen. En zwaar begint te ademen in de piepen, weet u nu vast waarom. Wat? Dat is dan een stukje muffin. Chocolade muffin voor de liefhebbers. Want die worden hier ons keurig uh, aangeboden. Daar slik ik nu nog het laatste stukje even <lacht> door, pardon. Um, en die grinnikt op de achtergrond. Maar heeft nog een uh, sandwich ham kaas. Ja. Die nu zijn neus uitkomt. Daar zal ik dan foto's van op Twitter plaatsen. Uh, ja, de tweede helft gaat zo aanzien beginnen. Uh, de elftallen druppelen het veld weer op. Bayern uh, was er als eerste. En uh, Robert praat nog wat na met Laam. Praat nog wat bij met Laam, moet je eigenlijk zeggen. Want over napraten, daarvoor is het nog te vroeg. Dortmund gaat aftrappen, want dat deed Bayern in de eerste helft. De camera's flitsen weer vanaf de tribune. Dat is altijd een prachtig gezicht als een voetbalstadion. Ook als zo'n wedstrijd begint. Dan uh, gaan er deze tientallen duizenden flitslampjes af. Aan de linkerkant wordt in het vak van Bayern-fans... Nu uh, wat vuurwerk afgestoken. Rode Romeinse kaarsen heet dat, dat. vroeger. Geloof ik weet niet wat dat steeds zo is. Dat zijn van die dingen dat je denkt hoe is mogelijk dat dat het stadion inkomt. Maar oké. Okay. De tweede helft in gang gezet. Dortmund heeft afgetrapt. De stand halverwege is 0-0. Voor zover we hebben kunnen zien. En daar heb ik even snel op gelet. Geen wissels. Dat was ook niet te verwachten. En de wedstrijd dus weer in gang gezet met balbezit voor Gundogan. Eens kijken of uh, het begin van deze tweede helft... Een beetje lijkt op die van de eerste helft, als Royce de En Royce langs de eerste man gaat. Speelt naar Lewandowski. Lewandowski op de rand van het stadsgebied kan het niet uithalen. En dan wordt de bal uitverdedigd door Bayern München. En opgevangen door Mansoukic. Mansoukic tussen twee man. Kan hij hier langskomen? Nee. En dus gaat de bal weer terug naar Soemotiet. Soemotiet, eh, Hummels. Hummels naar voren. Maar die bal komt niet goed aan. Maar ook het uh, uitverdedigen van Dant is niet goed. Want die doet dat in de, ja, zeg maar op het hoofd van uh, Bender. Balbezit dus voor via Schmelzer en Hummels voor BVB. Ogenblikkelijk uh, wordt dan de zijkant weer gezocht met uh, Schmelzer in dit geval. Die net als zijn collega Piszak aan de andere kant vrij snel diepte zoekt. Dan heb je er eigenlijk twee aanvallers bij als je door durft te lopen. Dante trapt nu een bal weg voordat Lewandowski er in de buurt kan komen. Die komt op het hoofd aan de linkerkant van Grooskreuz. Die kopt wel, maar heeft zijn tegenstander een zet gegeven. Dat is Laam. Die voelt nog even aan de zijkant van zijn hoofd, zijn oor. Is hij daar geraakt? Ja. Valt de schade mee? Nou ja, ook ja. Want hij staat alweer. Maar inderdaad, dat laat de herhaling duidelijk zien, komt Grooskreuz wel heel lom. dat duel in. En botst hij eigenlijk met de onderkant van de arm zo tegen de zijkant van het hoofd van Laam. Daar zou je maar zo... Een kaart voor kunnen geven. Echt lompigheid. En dan ga ik maar even uit van het goede in de mens. Want doe je dat niet, dan kan je er ook nog wat anders in zien. Balbezit aan de linkerkant van het veld. Een ingooi voor Dortmund. Die ze neemt en die op het hoofd komt... Teng. Die kopt hem de andere kant erop. Dan komt Hummels op zijn beurt de bal weer terug op de Bayern-helft. Komt voor de voeten van Royce Die nu als hij kijkt aan de rechterkant ziet dat er ruimte is bij Piszczek, Maar net op dat moment wordt hij gehaakt. En daar zou je dan eigenlijk ook een kaart voor moeten geven. In dit geval aan Ribery die de overtreding maakt. Maar dat doet de scheidsrechter niet. En dat had hij wel moeten doen. En dan vind ik het zo heerlijk om te zien dat er geen speler van Dortmund is. Die naar de scheidsrechter loopt en met dat irritante handje aangeeft. Van scheids, daar moet je een gele kaart voor geven. Nee... Gewoon achter die bal gaan staan en uh, de vrije trap gaan nemen. 0-0 de stand. We zitten dus in het begin van de tweede helft. En de vrije trap wordt door Royce, denk ik, genomen. bij staat ook Schmelzer, maar dat zal Royce worden. Als, uh... De koppers ook weer mee naar voren zijn. Onder andere Hummels en Sumotins. Bal voor het doel wordt gekopt. Komt bij Neuer. En die klimt hoog boven iedereen uit. En vangt de bal. Kijken of hij hem snel mee kan geven. Dat doet hij wel snel naar Schweinsteiger. Maar Schweinsteiger wordt opgejaagd door Royce. En draagt de bal dan even kwijt. Lijkt het een overtreding van... Uh... Uh, Boateng is het niet en dus gaat het spel verder met balbezit voor Bayern München. Ik vind het onbegrijpelijk hoe Bayern toch de afgelopen weken geroemd als uh, misschien wel de beste ploeg van het moment in Europa. Hoe uh, chaotisch het er daar af en toe uitziet als ze onder druk worden gezet. Dat verbaast me werkelijk. Ook nu weer levert Alaba onder druk natuurlijk maar zomaar weer een bal in. Zodat Dortmund weer overneemt met Royce die wegdraait van Boateng. Even wordt vastgehouden. Zo leek het al anders, er wordt niet voor gefloten. Schweinsteiger die dus zo even de fout in ging, omdat hij ook geen tijd kreeg de bal zomaar van mijn tegenstander inleverde. Gebeurt het één keer kun je nog zeggen dat is een bedrijfsongevalletje. Gebeurt het twee keer dan mag het ook nog. Maar vanaf de derde keer wordt het een patroon. En het is bij Bayern nu echt al 6, 7, 8 keer gebeurd in deze wedstrijd. Dat hoort niet bij een ploeg die zo goed kan voetballen. Opnieuw komt Dortmund. Gundogan opent. Lewandowski wordt niet bereikt. Boateng zit ertussen. Trapt de bal blind de andere kant op op het hoofd van Schmelzer. Die hem dan over de zijlijn kopt. Zodat Trouwt van de middenlijn Laam aan de rechterkant bij Bayern. Na 49 minuten bij 0-0 stand een ingooi mag nemen. Iets zegt mij dat een Duitse ploeg vanavond gaat winnen. Als uh, Schweinsteiger de bal heeft en hem naar voren speelt in de voeten van Hummels. Hummels bal breed en uh, komt de bal. Terecht bij Blazikowski. Blazikowski weinig nog van gezien. Dat is toch vaak een gevaarlijk manneke de Pol. De andere Pol Piszczek, wordt nu aangespeeld aan de rechterkant. Kan de bal half koppen. Is dan in gevecht met Ribéry. Wint dat gevecht. Hij speelt hem naar Roos. Roos prachtig. Terug naar Pichek. Piszczek aan de rechterkant. Piszczek nog altijd. Wordt nu opgejaagd door Martinez. En uh, wordt even aangetikt, maar krijgt geen vrije trap. Als Martinez uh, de bal overneemt en Ribéry aanspeelt. Ribéry, bal naar voren. Mandzukic, Mandzukic naar Ribéry. Ribéry probeert Robber te bereiken. Lukt niet. Overname via Koerdogan voor Brugge Dortmund naar Royce. Royce aan de rechterkant kan de bal naar Blasikowski. Gebeurt ook. Blasikowski net niet langs Alaba. En dan heeft Bayern weer balbezit. Royce is heel goed vandaag in de 50ste minuut bij 0-0 stand. Nou heeft hij de mazzel dat Gutsen er niet is. Dat klinkt gek. Maar als Gutsen er wel is, dan staat Gutsen in het centrum in de richting van Lewandowski. En moet hij het vaak doen met een rol vanaf de linkerkant. Daar staat dus nu Grooskrooys omdat dat niet het geval is, mag hij het nu in het centrum laten zien. En hij is werkelijk bij alles betrokken. Hij is gevaarlijk, hij is balvast. Hij is uh, echt een ouderwetse spelverdeler, zoals Gutsen dat natuurlijk ook is. Het is een genot om deze twee samen in een elftal te krijgen. Dat kan dus vandaag niet, dat begrijp ik wel. Ik kan me herinneren in het begin van het seizoen, toen ik in Dortmund was bij Dortmund Ajax, Champions League, eerste wedstrijd. Dat er uh, in Duitsland wel hardop werd gezegd, ja Gutsen en Royce, dat vinden we dan in Dortmund nog een beetje te veel. van het goede kan dat wel. En dat willen we eigenlijk liever niet. En daar is heel veel discussie over. Daar is, is met een de het gadewegseizoen wel achtergekomen. Van de Vaart snijden? Ja, is? nou ja, vergelijkbaar. En daar is men het gadewegseizoen wel achter gekomen. Vergeet niet dat Ajax en die wedstrijd toen wel met 1-0 verloren door de goal van Lewandowski in de slotfase. Maar dat Ajax een puntje had verdiend. En dat Dortmund natuurlijk later veel weer op stoom is gekomen en ook in Amsterdam makkelijk won. Maar uh, ook toen was men nog zoekende. Hoemels, uh, uh, zo, die begint aan een solo van uh, 40 meter en levert dan de bal in het stadselgebied bijna af bij Lewandowski of Royce. Daar onderschept Bayern Marten te nood, maar nog altijd balbezit voor uh, Dortmund via Smeltzer die er een ingooi uithaalt, via Robben. Ja, die net Ajax vallen. Vergeet uh, ook niet dat Ajax tegen twee van de vier halve finalisten ja. en één finalist gewoon in de pool heeft gespeeld. En de kampioen van Engeland nog even cadeau ja. erbij. Ja, nou dan heb je toch niet slecht gedaan als Ajax zijnde ondanks alles. Het balbezit nu voor Bayern München. Bayern München dat probeert in de avond te gaan. Maar het beeld van het begin van de wedstrijd is een beetje het beeld van het begin van de tweede helft. Een goed storend uh, Borussia Dortmund. En Bayern dat moeite heeft om eruit te komen. De inworp, een meter of vijf voor de middenlijn, wordt genomen. Het gaat naar Boateng. Boateng bal de diepte in. Naar Mansikic. heeft de bal onder controle. Kroat. Maar raakt de bal dan weer kwijt naar Schmelzer? En dan kan Royce. Nu kan het snel gaan. Als Royce de bal aan de voeten heeft. Lewandowski zoekt positie. Maar is niet echt aanspeelbaar. En dus raakt Royce de bal kwijt. En via Neuer gaat de bal hard naar voren. Hummels de lucht in. vindt eigenlijk makkelijk van Müller. Komt de bal wel in de voeten van Schweinsteiger. In de middencirkel. Die wordt opgevangen door Gundogan. Draait er eigenlijk rechtsbij weg. Neemt de bal met Gunnagal in zijn slipstream wel mee. Is dan na twee stapjes opzij. En even een kort 1-2 e met Laam weer aan speelbaar ook. Tot op nog een voorzet. Die komt bij Mullen terecht. Helemaal aan de linkerkant van het strafgebied, Die moet de bal de binnen houden. Dat lukt. Terugleggen. dan moet Alaba een voorzet geven. Dat lukt niet omdat er van Dortmund twee mee zijn teruggelopen om te verdedigen. Blasikowski is er daar één van. Piszczek de ander. Dan wil Blasikowski denken met een hakballetje uit te verdedigen. Dat is wel ongelooflijk eigenlijk. Piszczek is het uiteindelijk. maakt Dortmund er in het uitverdedigen. een potje van. Neemt Ribéry weer over. Dat gebeurt wel op 30 meter van het doel. Aan de linkerkant van het veld. Bal nu helemaal terug zelfs naar de middencirkel. Waar Boateng staat. Zo duurt de aanval van Bayern wel lang. Maar dan is de angel er voorlopig even uit. En zoekt... Bay naar een mogelijkheid om die er opnieuw in te krijgen. Robben gezocht en gevonden aan de rechterkant van het veld. Draait weg, geeft de bal keurig mee terug aan Laam. Robben draait naar binnen nu. 20 meter van het doel, geeft de bal mee aan Müller in het strafselgebied. Die heeft veel tijd nodig. Hummels, verdedigt, hoeft eigenlijk niet veel te doen. Want Müller raakt verstrikt in zijn eigen bewegingen. Laat de bal van de voeten springen. En dat loopt met een sis eraf. En met een doeltrap bovendien voor Weidefellen. Ja, dit was een moment van uh, Robben. Eigenlijk het ideaal moment. Terwijl wij uh, beeld krijgen op onze scherm van Platini en Angela Merkel die uh, naast elkaar zitten. Angela Merkel, u weet wel, de, de sterke man van Duitsland. Uh, die uh, <laughs> heeft... Uh, zal uh, zeer blij zijn als uh, het Duitse ploeg hier wint vanavond. Nou, die kans zit er wel in. bal balbezit weer voor Borussia Dortmund. Uh, Borussia Dortmund nu aan de linkerkant met Schmelzer. Probeert de bal naar voren te spelen, maar de bal gaat over de zijlijn. Omdat Schmelzer ook uh, aangepakt werd door Mandzukic. En uh, daar wilde Smeltzer een vrije trap voor. Maar de bal is gewoon over de zijde heen gegaan. En de overigens uitstekend fluitende Rizzoli geeft een inbord. Smeltzer uh, hoopt op een verlenging en op strafschoppen. Want dan wordt het nachtwerk en dan is Smeltzer op zijn best. Die trap moest er natuurlijk wel ergens maken vanavond. Het is weer gelukt. 54 minuten. minuut. mag hem noteren. Daar zijn we vanaf. 0-0 Dortmund tegen Bayern. Balbezit voor Bayern. Mantukic. 30 meter van het doel, met terug rug ernaartoe. Zoek contact met Müller, die wat uh, bewegingen in huis heeft. Wat uh, meters maakt. Eerst de verkeerde kant op en dan de goede. Maar echt veel ruimte is er niet. Het uitverdelen van Dortmund laat de wensen over, zodat Bayern opnieuw via Müller kan komen. 30 meter van het doel opnieuw. Nu komt ook Alaba. Nu loopt Dortmund weer in een fase te veel terug. En doet het dat te massaal, met uitzondering van de spits en Royce. Aan de linkerkant is Ribri ontsnapt. Ja, wat heet ontsnapt? Als de bewaker Piszczek heet en keurig meeloopt. En de bal uiteindelijk met een sliding van de schoenen van de Fransman tikt. Te kosten van een ingooi. Kijken wat dat gaat opleveren. Alaba heeft de bal aan de linkerkant. Probeert met een paar bewegingen Pischek weg te, te, te krijgen. Dat lukt niet. En dan gaat de bal weer naar voren. Dante die er tussen zit. En nu staat alles zo'n beetje op de helft van Borussia Dortmund. Maar dan is het gevaar als een heel klein duwtje van Martinez genoeg is om Royce van de bal te duwen. Maar wel ten koste van een vrije trap. Vrije trap die snel genomen is door Kurdogan. Maar uh, bereikt daarmee niet Bender. Balbezit voor Neuer. Voor de keeper van Bayern München. Tien minuten gespeeld in de tweede helft. Ik heb eigenlijk nog niets opgeschreven in de tweede bedrijf. Er zijn nog uh, geen kansen geweest. Uh, Ribéry is aan de bal. Die moet eerst langs Blasikowski die mee verdedigt. En moet dat langs Pisek ook. Het lukt eigenlijk half, Dan loopt hij de bal in zijn eigen gedachte via een tegenstander over de zijlijn. De scheidsretter heeft dat niet gezien. De grensretter aan deze kant staat zeg maar, aan de andere kant van de middenlijn. Dus heeft dat misschien wel gezien, maar van heel ver af. Dus het kan best zijn dat Ribéry gelijk had. Maar de ingooi is voor Dortmund. En die is inmiddels genomen ook. Daar worden wat ballen heen en weer getrapt en geschoten. Geen van beide de slaagt geslaagd eigenlijk in om die onder controle te krijgen. Vooral ook omdat het door de lucht gaat. Nu ineens de diepe bal toch gegeven op Ribéry. Die langs Hummels wil. Maar op het allerlaatste moment wordt uh, Hummels dan toch de winnaar van dat duel. En die speelt dan in het uitverdelen van de bal vrij sympathiek over de zijlijn. Omdat er bij Bayern dat lijkt me Martínez. Nee, heet. ja, Mandzukic. geblesseerd op het... Uh, Grasgricht, die is even geraakt na een kopduel aan het hoofd. Dat is het duel dat hij uitvocht met Subotic. Daar uh, gaat het hoofd van Subotic tegen zijn achterhoofd. En ik denk ook nog wel een deel van de arm. Schade valt wel mee, want hij staat weer. En dan zal uh, Bayern wel zo sportief zijn om de bal weer terug te geven aan Dortmund. Na 56 minuten Ribéry moet het dan gaan doen. Ben benieuwd. Ja. Ribery doet dat wel, hoor. Die gooit de bal naar achteren en Suportic en mag Suportic de bal weer terugspelen op beide En die wordt meteen opgejaagd door op Mandzukic. Bal de diepte in, Een hoge bal richting Royce. Die verliest het wel. <tiek> Sorry van Boateng. En eh, dan is Boateng geraakt. Dan gaat de bal weer over de zijlijn via Martinez. En gaan we zo dadelijk in de herhaling zien. Wat er dan precies bij Boateng is. Het zag er niet naar uit dat er zwaaiende armen bij waren. Zoals Ribéry dat wel had in de eerste helft. Even kijken wat Royce deed. Nee hoor, helemaal niets. Ja, oh, bij het uh, vallen krijgt hij uh, uh, het been uh, van Royce tegen zich aan. En daar kan Royce absoluut niets aan doen. En dus uh, gaat het spel verder met een inworp. Die teruggegeven gaat worden aan Bayern München. Via Koerdogan gaat de bal naar Neuer. En uh, wel mooie. Momenten op de tribunes aan beide kanten overigens, maar op het veld is het nog even wat rustiger in de tweede helft. Ja, er gebeurt niet zoveel. Beide ploegen zijn er natuurlijk ook zo kennen elkaar, zo van Haver Bies, Gort, dat het ook bijna onbegonnen werk is om elkaar nog te verrassen. Je kan zeggen ik maak een wissel, maar iedereen weet alles van elkaar. Ze zijn natuurlijk elkaar vier keer tegengekomen dit jaar. Supercup, kwartfinale, beker en twee keer in de competitie. Dat, uh, in de competitie werd het twee keer gelijk. Die laatste ontmoeting was natuurlijk vrij recent. Toen ja. Zeker Bayern een soort feestelftal in het elftal in, in het veld bracht. hoewel mag je dat zeggen? Want ook daar stonden namen waarmee je in de eredivisie bij wijze van spreken kampioen zou worden. Maar dat is toch echt een soort tweede elftal. Maar toen wilde men zich niet meer in de kaarten laten kijken. Dat is allemaal wel begrijpelijk. Terwijl nu uh, een afvallende bal in de middenstreek wordt opgepikt door Schweinsteiger. Die ogenblikkelijk nu aan de rechterkant Bayerns aanval in gang zet. Maar dan zou er een voorzet moeten komen die er werkelijk toe doet. En die komt er niet omdat Müller de bal via Smelten. Over de achterlijn schiet. Dat is de eerste hoekschop in de tweede helft. Die komt dan van Bayern München, zodat de, de verdedigers, en nou kijk ik even, komen ze ook echt. Nou ja, verdediger, want Boateng komt meestal niet. Dante komt meestal wel, die meldt zich. Martinez meldt zich. Müller staat daar, man iets. Dat zijn de vier die moeten gaan koppen uit de hoekschop. Daar komt die hoekschop voor rechterbeen, voor doel.